8 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten die een Duitse toerist doodschoten worden niet vervolgd. Vorig jaar augustus schoten twee agenten in Amsterdam de Duitse fitness-influencer Sammy Baker dood. Die had mogelijk drugs gebruikt en gedroeg zich verward. Hij zwaaide met een mes naar de agenten. De ouders van Sammy van 23 vinden dat hij het slachtoffer is geworden van politiegeweld. It's obvious that there was En het is ook obvious dat. Sammy is a victim of police violence. Het Openbaar Ministerie vindt dat de agenten uit noodweer hebben gehandeld. Daarom worden ze niet vervolgd. Twee auto's van personeelsleden van een gevangenis in Rotterdam... ...zijn vanmiddag in brand gestoken. Op camerabeelden zag je twee mannen bezig met de auto's... ...en op de parkeerplaats werd een jerrycan teruggevonden. Door de brand moesten alle gevangenen hun activiteiten tijdelijk stoppen... ...en terug naar hun cel.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 Het weer nog, af en toe nog een bui vanavond. De komende nacht koelt het af naar 6 tot 8 graden. Morgen weer kans op regen, onweer, hagel en ongeveer 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 You want to talk to me, talk to me now. I'd be yours if I know how. Talk to me, talk to me now. Give me a sign, oh, if you'd ask me. This is fire.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 waar 2021 voorbij komt. Five,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 I'd love to call you mine. I'd love to call you mine.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 Uh, nou ja, het is, het is natuurlijk, kijk, als, als muzikant zijnde, uh, uh, ja, blijf je altijd wel bezig met muziek schrijven. Of tenminste, ik ben nu, zit ik ook weer in een periode dat ik veel nieuwe muziek maak en ook alweer nieuwe muziek aan het opnemen ben. Uh, dus ja, je kan inderdaad dat allemaal wel gaan zitten op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 ja, kieskeurig, zei je net. Dat verraadt iets. Ben jij dan ook iemand die niet snel tevreden is over, ja, over dingen... of eigenlijk beter gezegd kritisch is op zijn eigen werk? Dat is misschien de betere vraag.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 als was hier in uitzendingen te horen deze Sjoerd van Heumen. Peers Boy heet het, uh, heet het project wat hij uh, eigenlijk onder die naam alles uitbrengt.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 When season of gold me slowly or die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 Ik had oorspronkelijk ook nog een extra gast er ook nog bij staan voor vanavond. Namelijk de heer David Molenburg. Maar het is 13 mei, helemaal Hemelvarterdag. Dus die dacht, de groeten, ik doe het even niet. En vervolgens was het de bedoeling om Jip Richter erbij te halen. Die zei ook, ja, het is nog niet helemaal dat het zijn moet. Ik zeg, dan nou, kan je maar beter toch even liever thuis blijven. Dus dat wordt 27 mei. Dus ook dat is een valse start. En dan zou ook nog deze...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 zijn uh, underground-muzikanten uh, uit die buurt. Mm -hmm. En uh, die hebben ook al het no nodige materiaal uitgebracht. Uh, dus uh, uh, het is een uh, muzikale omgeving, Arnhem. Zeker weten. Ah, ja, ja, ja. ja. Uit, uh, uit Limburg. zelfs. Ja, dat hoor ik aan je tong van. Ja, dat dacht ik <laughs> dus, <laughs> uh, Maar goed. Uh, en, dat zit ook een beetje, verraadt ook in je achternaam een klein beetje. Dat, dat, dat duurt ook ja. een beetje, een beetje ja, Limburgs en zuidelijk aan. Uh, ja, ja, ja. ja. ja um, want wat, uh, heb jij eigenlijk ook een beetje in die omge en dat dat ook een beetje een muzikale omgeving is geweest. Dus ook Limburg. Um, even denken. Ja, je hebt dan natuurlijk de muziek Daar gingen we wel eens naartoe. Ja.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 Niet dat had uitgebracht denk ik is dit nou een single uit 2003? Nee!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 Uh, vorige week hadden we deze man uh, gesproken en dat ging over zijn nieuwe single. Uh, eigenlijk ook wel iets met, met ja, op uh, de huid worden gezeten in uh, bepaalde situaties. Ook daar gaat het een beetje over in Ga Weg van Enkasper. Kasper. Noem een stomme sukkel, dat is oké. Okay. Het is wat ik ben, ik heb er meestal wel vrede mee.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 Ik wens altijd weer dat ik opnieuw kon kiezen, maar dat kan niet meer. Dus wat doe je nog hier? Gaan we weer. stop nu. Ga we weer, rolloop Misschien romantiseer ik het. En ik weet dat het niet eerlijk is, maar ik mis het mis, ons.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 I was always blue, slowly I became the person you told nothing but the truth Now it's been over two years And I'm together with him But every now and then when I get back here again He don't feel the same as I do And I keep thinking, did you? you did you? One evening when you asked me to come over to your house We drank a bottle of tequila and then we made out You thought I was something special, I thought you were something new Then told you we stayed together till I broke your heart in two I keep thinking of you I keep thinking you Oh I keep thinking you, oh, I keep thinking you This is no sin achter elkaar. Heids uh, The One 2003, Philippine en Did You. Dat is, uh, redelijk recent ook. En deze timber, uh, dat is ook uh, iets van de laatste drie weken, komt uit uh, Capelle. En Sun is coming out.